Wij beginnen de zoggerles, 276, op de pagina Resh, Kaf, Wav, 226. De tekst van de zogger zelf bovenaan de regel 3, od Resh, Mem, alf. 201 40 Parashat Litah Razat de Yehuda, de Shma Yisrael. Da va'av de Kalil firko lo ubei Yehuda de kula ubei ityahdan vegunatil Punt. De regel 3. Ood Resh-Mem-Alef. Parashat, het lied. Het derde fragment in de Twilin. Het derde fragment van de Torah. Razat-Dehode, dat is de Et, het geheim van de eenheid. Van Shma Yisrael. Ja, daar staat het stukje van Shma Israel, hoor, Israel. Da, dat is vav, dat is de letter vav van de naam Hawaïa, de kaliel, kula, de a, ah, die, welke letter vav goed, opletten wat die zegt, die alles inhoudt, in, dus die, alles verzamelt in, omvat. De regel vier. Hij dus ontvangt alles dus van boven. Hoe uh, ben je goed de koele en in hem is die eenheid van alles. Hoe ben je het jachten, en in hem zijn zij verenigd. We hoe ben je en die en hij neemt alles. Punt. Parashatar via de volgende de pachina De reichel een bovenaan. Vegaya im Shamoa Klilo de trin sitrin deit iet jahedet Bahu Kneset Yisrael Gvura Tvei diletata Veda hei batra Wijnatlalon, wijnatkalilat, menehon. De vorige pagina, onze oorspronkelijke pagina, de regel 4 na de punt parashatra via het vierde fragment van Torah in de twiling. De volgende pagina, de eerste regel. Wahaya im shamoa, die begint met de woorden Wahaya im shamoa. En het zal zijn wanneer jij Indien jij zal horen, luisteren, indien jij, in jij gehoor zal geven. Klilo, die trins het op, die bevat twee uh, kanten. Dit agedet, waarvan, waarvan, dus die, dat die, daarmee vereend zich knesset Israël, de versammeling Israëls, gworade lettere, de gworade die die onderste gworaf, die gworaf van on, die onderste Gora is. We, oftewel de onderste letter hei natuurlijk. We daar hei patra, ja en dat is de onderste letter he van de naam van de Hawaïa, de Natlalon, die neemt hen Weed Kalilatmeon en, weet en uh, is bevat hen. Uh, We keren terug naar de vorige pagina. Hasulam. De kolom, de regel. Fijf en twintig. De referentie van het Oot Resch, Mem, Alef. Parashata tliet a raza vijchule, dubbelepunt. Zes en twintig. A parashash liet, i soud aiechut. של שמה זה יפן ענת וינתח ישראל, שי הוא ובו דה ואוויה הכל לבד הכל, שי הוא עחת ענת וינתח זה שבו מתייח דים, ובו לוקח נכן. De regel zes en twintig. Hashtag, het derde fragment. I is sod i jichut, is de essentie van eh, de eenheid van Schma Israel, Eenheid die bereikt wordt bij het zeggen van Schma Israel in dat stuk van uh, de Torah. Hoor Israël. De regel 27. Shuhu wav de Hawaïda. Dat is de letter wav van de Hawaïda. lele takul die bevat alles. En hij voegt, in, voegt ons toe dat dat is zeer een pijn, natuurlijk. Hoewel je goed en in hem is de eenheid van alles. Shebomit Jagdim dat in hem, van alles wat in hem, dat in hem wordt het verenigd. De holkeer en hij neemt alles. 29. Nadat. Apaarshar viid hij wij hem derdach, schij kolenet, schneet tsadadim heset hij heeset ugvora, schekneet het Israël en een derdach, schij Jamal goed. 32, niet je ja, het het Bij hem. Punt. Geweldig, kijk nou hoe geweldig. We zien dat ook de zoger die spreekt in de, eh, nu en dan in de taal van kabbalen, zie je, met beschrijvend soms, soms, maar dan soms wel gebruikt hij ook de. Kabbalen, woorden van de termen, kabbalistische termen. En Parashar het vierde fragment. Ja, in de. Het Is. Vaja im Shamwa begint met de woorden en het zal zijn. Indien jij gehoor zal geven. Dertig. Zoei klalut sneeat Ik had eerst gezegd klalut. Klalut sneeat sedadim, Dat die. Uh, bevat twee kanten. Geset en Hij voegt ons toe. Geset en Gwora. Knesset Israël, dat Knesset Israël, de, de verzameling in Israël is 31. Shehia Gwora, a let op. Welke verzameling van Israël, wij We weten dat wel Knesset Israël, herinner je nog van het hebben geen van onze zoger nog. Daar hebben we dat ook veel geleerd van Shoshana. Dat knesset Israël. Eh, de verzameling eh, Israëls. Wat, oftewel de Malchut. Nee, dat de Gwora is die beneden. Benaf, be, Gwora van beneden. Oftewel Shehia Malchut. Dat de Malchut is. 32. Twee, Niet ja, het, het bij hem dat zij... Verenigt zich in hen. regel 32. We zo hier, hei acharona de Hawaia. 33. Haloka gaat tot tam. We niet We zo hier en dat is. Hei acharona. Dat is de laatste Letter. Hey, van de Hawaii. we zeggen normaal on de onderste letter H, de laatste letter H. correcter, goed, soms zeg ik onderste, van, dan kijk ik dan van boven naar, naar beneden. Dat is dan de laatste letter H van de naam Hawaïa, Halokagat, die neemt hen en bestaat uit hen fadhem Oké, okay, dat was de oot. die onze oot, en nu gaan we kijken aandachtig eh uh, kijken naar wat het inhoudt. Uh, de betekenis ervan. Daar regel 34. Peru. Ki parasha gemelde twielen. Shi shma 35 ישראל и порцу в серан пина некра вав де гавая в ленцерковом де яштарейху де калел куло шугу а колеле хол эйло drie Kadesh Vajaki je hem, abu weemav weegt zout. Reichelvier, anikroat, hochmaubina, één op hem abu weemav weegt zout, vijf elahem abu weigsh, abu weemav weigsh zout, amitlapshim zes baroshen zon. Basot gochma, bina, de zeer en pina. 7 mem, lame, de zeer en pina. Nou, nu is geweldig wat hij ons nu vertelt, wat het, wat we wat horen, waar de zoger over spreekt. Let op. Pirouche, de linker, de rechter, de rechter kolom, de regel 34. Pirouche de uitleg Die parasha Gimel want het derde fragment van de twilin welk derde fragment van de twilin is Shma Israel Hor Israel 35 hier parzuf zeeranpien, dat is de parzuf van de zeeranpien die de letter -vav van de Hawaia heet de linker kolom, de eerste regel. De kadelkula, die alles bevat. Alles bevat in zichzelf. Shehu, akulel, en hij het ons uit. Dat die bevat al deze vier fragmenten, die in de twielen zijn. De regel twee. Ja, falbi, want ondanks het vee. Schebeta parashiyotar is dat de twee eerste fragmenten in de Torah. Met name de regel drie, kode, kadesh. En de tweede, het tweede is, wahaya gaat. heilig erg mij. En de tweede is, en het zal zijn wanneer jij zal komen. Dat ondanks het tweede, die, die, die dus eigenlijk, aba en ima, and ye should say, die, hochma in the heiten. let up, what he said, rechel 4 racial fear, pirush, et betekent need that say, that Abba in, that that Abba in Ima, and ye self say, e la mar, the racial five hem, that saying, Abba in Ima, and ye die ingebed zijn in het hoofd van de zoon van de Zon, of de Mogen, ja? Dat zijn wat de Mogen van de Abba en Iman hier, so, die ingebed zijn in het hoofd van de Zon, oh, dat is heel iets anders. Zes, besoot zoals Chogma, Bina, die in de Mogen van de Zeran Pin zijn. Regel zeven. Hamegoniem die heten Mem en Lamed van de zellen van de Zerenpil. Ja, dat zijn mogen die van hen zijn. We hebben dat geleerd, ja? Mem dat is dan de Abba en Ima en Lamed is Yes. Eh, maar dan de mogen die dus ingebed zijn, oftewel... De mochen die zijn in het hoofd van de Zierenpien. Weken paar barashar wie je het acht. Vaya im Shamoah. Zo'n mevla land schegi de Zierenpien. Eina pirus ala anukkva atsma. etin rak bchina nukwa nog nu kwam, aklula was hij er een pint, ze ging niks reden, reikte elf, pas hem mocht hij gewraa, zei hij zei er is het zo so dat uh, ook uh, gezegd wordt dat het dat dit een uh, hogere trap treden dan, uh, maar bedoeld wordt de hogere trap treden die ingebed is of in de bevat is. Uh, Ingebed in, in een lagere trap treden, maar het benoemt het wel bij naam van een hogere. En moeten we dan wel opletten dat het soms gebeurt in de taal van uh, zoger. Um, de regel 7 naar de punt. We gaan Parasharwit en zo ook de vier, het vierde fragment. Regel 8, naar een, een, een analogie. Waya im Shamoah, het vierde fragment, dat waja im Shamoah net zal zijn, indien jij gehoor zal geven. Regel 8, waar, waar hij bovenaan uh, over spreekt, dat Shehiyanukwa, dat het de noekwa van de Ziranpien is. Regel 9, dat betekent niet uh, dat het nukwa zelf is, maar alleen het aspect de regeltien van de nukwa die bevat die uh, de die ingesloten aangesloten is aan de serenpien ook wel nukwa of nukwa van de serenpien heet. Ja. Schrijn ik red bo welke nukwa heet in hem uh, in de naam van Moog Gwura van de serenpien de pin heeft dus Chochma, uh, uh welke moog, Chochma, Bina, Chesed, Hes, en Gvorot. Dat is de Gvura, wat hij heeft. Dat is eigenlijk die nukwa van deze Rampin uh, zelf. De regel 11 na Kijk, punt. moog in 12 hebben ze hier aan de pijn aan de kraot. dat is dat we hier in de 13-meme lammen, zadi, de cellen aan Er is pijn. Erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. Gewoon, het is geweldig wat hij ons vertelt. dat zijn de mogen die ze hier aan de pijn ontvangen. Precies dezelfde ontvangen wij van deze hier anpien, wanneer wij man omhoog doen, en vervolgens ontvangen maden uit ze dan is het dezelfde mogen, ontvangen, we dan alleen, dat graadje minder, doet er niet toe, maar wel, eh, kwalitatief is het zelf, let op, die gimme mochen, want drie morgen die zijn in deze hier anpien, die heeten hochmabina en dat ja, en dat bestaat uit die twee. Hassadim en Gorok. We hebben een konim en die heeten. let op, en die heeten. Mem, Lamet en Tzadi van celem van de Zieren. Dat is wat beeld. Wij noemen dat beeld, Gods beeld van. Wat uh, ook uh, mens, oh, de mens ook ontvangt. Dat beeld van Hashem, dat is die Zelem. De regel 13, na de we hebben kogma of bina, die veredt omalchut. ze we mogen de zieropin, en dat zijn kogma bina, die en de malchut die in de mogen zijn van de zieropin, nou, mogen zijn net zo ingedeeld als de als kili. We hebben ook precies, niets anders besteld dan die vier stadia plus ketter. Zie je Vier stadia, wel maar ketter. Zie je Niet eens genoemd, maar dan. Normaal weten we dat er altijd bij de Gogma altijd een stippeltje van de Jod is. En dat is dan de Ketter. Maar normaal wordt gezegd dat de kleinste, want Ketter is geen letter. Eh? En daarom it, uh, begint het met het, uh, het Jod die Gogma voorstelt. Dus Gogma, Bina, Tjveret en je verret, bevat zes. Dan hebben we tien sferot. In de morgen, morgen hebben we ook tien sferot.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 Kijk, dat chokma in de bina weten we in al mo in de mogen. Dat chokma is eigenlijk de insluiting van, uh, kunnen we dat zo zeggen, uh, van de Ima in de mogen. Ja, en de bina uh, is aansluiting of insluiting van de ishso in de mogen. En je verder die we hebben nog geseddiment en Wat wat is in de geset en en Oftewel wel en geworot? In de morgen, dus de morgen geset en morgen Gvorod. oftewel die well, twee bestanddelen van de morgdaad. Goed opletten wat die, wat je zegt Het moet niet zij klinken in jou, in jou voor uh, jou. Het is uh, uh, je moet hier leven vinden. Zoeken en vinden leven in die woorden en in die letters wat we leren nu. Kiba dat, want in de dat, in de mor dat, welke dat is, tzadi, de letter tzadi van de cellen, die, daar is, die bestaat uit gesed en geworout, wel hasedim en geworout de regel 15 waar gerede Shabadaat en en het op wat zijn de insluitingen van die van die en daad uh, van wat zijn, wat, wat, welke insluitingen zijn dat hij zegt dat en de gerede ofwel gerede die die in de daad zijn in de mogendaad zijn die wordt geacht als zeer zelf zie dat wat je zegt ons dat is net als dat that zeer zelf. Terwijl well, de insluiting van de zeer en pin de gewora, die in de daad, in de moog, dat, dat is. Die wordt geacht als insluiting van de noeke. Nou, dan hebben we in de moog, alle vier componenten, alle vier stadia De regel 17. We hebben dat het parachute en dat zijn, let op, dat zijn vier fragmenten die in dit vielen zijn. Zie je? vier vier fragmenten die in het vielen zijn. Eigenlijk is het eh, goed opletten wat we leren. Want wat zijn dit, dit vielen. Wat zijn dit vielen? Dat zijn eh, wat zijn dit filen in het hoofd? Dat zijn vier compartimenten, ja of niet? Vier compartimenten, oftewel vier keellimen. En daarin zijn vier parashioot, oftewel vier lichten, vier mogen. Dat is wat uh, ontvangt men, wat ze hier aan zien, ontvangt, let op. Die ontvangt zoveel kilim als morgen. Wij spreken altijd over morgen, let op. Altijd spreken we over mogen dat een lagere ontvangt. Wat is het product van een ziewoek, we zullen straks horen dat van hem. Wat is een product van een ziewoek? Wat komt uit een Zivouk? Nou, wat komt uit een Zivouk? In, in onze wereld, wat komt uit een Zivouk? Kind, een kind, ja of niet? Een kind heeft wat? Hij heeft een lichaam en hij heeft een ziel. Ja of niet? Precies hetzelfde is het in het geestelijke. Het product van een Zivouk, wat een hogere geeft aan een, een lagere, is dus, killing. En mogen, want mogen kunnen niet komen zomaar uh, waar, waar, waar, waar kunnen ze komen? Ze moeten komen ergens ingebed, ergens omhuld, in, in omhulsels komen. Ja of niet? Ja. Anders is het. Is het eh, kan, hoe kan een lagere hen ontvangen als die, die mogen? Altijd. Let op, is altijd. We, we hebben daar nauwelijks over gesproken, maar het is wel zo. Dat ja, we hebben dat geleerd dat Nehi van -nie, nie van ima of Nehi van het Fona, net zo goed is zo, so, die brengen de mogen, nog Bina en inderdaad, naar Zirampin. We hebben dat ook geleerd, herinner je nog, dat die Nehi, dat die Ima, die laat deze Nehi over aan de Serapien en zij zelf eh, verkrijgt een nieuwe mogen. Een zo'n nieuwe energie, net zo goed, dus. dat hebben we geleerd in de etschaïm, zeer recentelijk. En dus dan, de lagere altijd ontvangt zowel kilim als mogen, oftewel mogen en kilim. Wij spreken normaal van licht, en daarom uh, uh, is het onmogelijk om licht te ontvangen. Iemand zegt, ja, ik heb een licht ontvangen. Hoe? Licht kan men alleen maar ontvangen als men klikke limo ook ontvangt samen. En dan betekent dat ook dat men uh, geschikt is al om beide te ontvangen: zowel so kielim als, als licht. Hare 17 naar punt. Shaziran peen. Shahu Waw. De Hawaii. Kalil it is just so that this year and being the young pindy Wow the letter of Wow vav, the Hawaii is called a is all the fear for the racial naked all the fear for the whole en uh, dat bestaande uit uh, Chesed en gvora often chesadim en gvora ubeij neikent in de kula šekol a jehudim a morim baab hem Arak ba pin pin, klamar lecorech se pin, levade 19. Obe je de koele en in hem is de eenheid van alles. Shikola je dat alle eenheden. Hamorim Amorimba, Abu Hima, waarover gesproken werd in aba en ima en jesh Hem raakbe zeer en die zijn alleen maar in de zeer Pin dat wil zeggen, klomaat. Het is niet alleen maar ten behoeve van de zeer aan pin. 21. Ik heb Kodmim beetje gezien als pin. 22. Ik heb Weinam beetje leman als 23. We hoe len je houdt hem, 24 hem, alsim, al man. Maar partsofie, maar partsofie, nam dan niet. En dan columbets erkomen, twintig. En as en bin. En dat is voortreffelijk wat die ons nu vertelt. Ik zou dat de hele zin aanstrepen, onderstrepen, ja, onderstrepen de hele zin. Hoe belangrijk het is. Goed horen wat die nu in deze zin ons zegt. Let op. Het geeft antwoord aan. Miljoenen, miljoenen aan vragen die bij mensen mens kunnen opkomen. Goed horen wat die zegt ons. Ik kan niet alles. en Het is niet uh, mijn taak om alles uit te kouden. Dat kan je moet je zelf, het werk moet je zelf doen, inspanning leveren, relaties, verbanden leggen, dat, ligt, dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt jou groeien en niet mijn uh, overtollige uitkouwing. 21, let Kia partsofim akodmim le zierantin, want de partsofim die vooraf gaan aan de zierantin, hemta mit bejegut, let op, die zijn altijd in eenheid, die bevinden zich altijd in eenheid. 22. Wij namens richten le man, let op, en zij hebben de man van de lageren om hen tot eenheid te brengen, om de hogere tot eenheid te brengen, niet nodig. Zie je dat? De hogeren hebben de man niet nodig, de man van de lageren, omdat die lageren hen zo, zouden tot eenheid brengen. Want die, die bevinden zich, de hogere, Parzofiem, boven de zierenpien, die bevinden zich in eenheid. We horen Yehudim, let op, en alle eenheden die wij maken door de man, in de hogere part Zofim, let op, wat hij zegt ons. hij is zijn helemaal niet voor hen, bedoeld. Ewa let zoracha zeiran pin, maar ten van de zeiran pin. Kijk nou, welk geweldige onthulling! wat zegt hij ons. Kijk nou, hoeveel lagen van het begrijpen zitten hier. Kijk nou, hoeveel een mens kan leren van wat we hier, hier uh, leren, hier uit deze ene zin. Dat uh, de ouders hebben eigenlijk de te telefoon, moeten, moeten volwassen zijn, oude, ouders. Van kinderen. Dat die moeten uh, volwassen zijn, moeten rijp zijn, moeten leren aanvaarden de lageren, hun zonen, hun kinderen op de manier. Dat zij niet blijven zitten op telefoon, wachten op telefoontjes van kinderen. Ja, la, en dat die dan blij dat als de kinderen hun bellen of komen bij hen, oh, dan voelen zich een, dan voelen zich iemand of... Dan uh, worden zij gestreeld en dan laten ze zien of aan zichzelf in de eerste instantie dat zij behoefte hebben aan hun kinderen. Zelfs als de kinderen komen, als de kinderen bellen hun ouders op, als ze informeren, zelfs ze sms sturen, een mailtje sturen, dan is het een behoefte van de kind, net zoals wat we leren hier, en niet ten behoeve van de ouder. Kijk nou hoe geweldig wat we leren hier. Kijk nou hoe bevredigend, bevredigend en bevredigend is uh, wat we leren hier. Kijk nou hoe de ouders die zich zorgen maken over hun kinderen, of die kabout eer willen ontvangen, liefde willen ontvangen van hun kinderen. Die lijden daaronder dat de kinderen weinig aandacht schenken aan hen. Nou, kijk wat we hebben geleerd. Een Hogere, ja, zo kunnen we leren natuurlijk. Het is, het is een zinnenbeeld natuurlijk van wat het in de Hogere is. Maar wij moeten ook hier onszelf in overeenstemming brengen naar eigenschappen met de Hogere. Dus hier moeten we ook niet zitten wachten of bellen de kinderen omdat wij tekort voelen aan liefde of iets anders. Dat kinderlijke wat het allemaal gebeurt in die dagen straks van de uh, kerst of zo. Dat zijn allemaal tradities, geweldige tradities. Dat ze kunnen gaan naar de, de ouders of zo. Maar dat het die, dat allemaal behoeftige. Dat die ouders dat die behoefte moeten hebben aan de komst van de kinderen. En wat er ook niet gebeurt als, het, als, het iemand, als die kinderen ja, iemand niet komt ofzo. Allerlei toestanden wat wij kunnen leren. Denk ik hou ah, deze uit. wat de ene zin kunnen we in veel, meer, veel uh, meerdere, meerdere lagen, dieper lagen van um, uh, begrepen. Wat hier, uh, dat men kan ook hier afleiden, ook dingen die uh, in ons, voor onze uh, mens hier op aarde, de mens die leeft door de wens om te ontvangen voor zichzelf, van toepassing zijn. De mens, de, de, ook de uiterlijke mens in o, onze wereld. Dit alles wat we leren is praktisch. Zie dat het niet uh, iets is dat uh, uh, ook wat telkens alles wat we leren hier over die mogen en uh, enzovoort, so absoluut van toepassing in bij ons. Van wie? Op wie is het van toepassing? Let op. Erg belangrijk wat ik wat, ik, wat ik, hier aan de aanleiding van deze zin, wat ik wat bij mij nu. Uh, wie moeten wij corrigeren? Ten behoeve van wie leren wij dat wat wij leren? Wie is ontvanger van deze leer van wat wij leren, dit licht wat wij nu leren? De innerlijke mens in de mens, ja of niet? Duidelijk, de uiterlijke mens die hoort het niet wat wij, wat wij leren hier. Het interesseert hem überhaupt niet. De uiterlijke wil alleen maar ontvangen voor zichzelf. Hier is het geen, geen uh, spotje wat we leren ten behoeve van zichzelf. Dus de uiterlijke mens interesseert dat absoluut niet wat we leren hier. En de hele clue. Let op, de uiterlijke mens, wat is de uiterlijke mens? Eten, drinken, familie, oftewel seks, is, is precies hetzelfde familie hè? En seks, alleen maar iemand, familie, die doet met dat, om dat, uh, om dat allemaal voor zichzelf te hebben en allemaal beschermen zijn eigen seks en uh, zijn eigen kinderen, net zoals die, die koetjes doen dan, ja, in de grachten. Zoals ik dat vaak ge gezegd heb. is precies hetzelfde. Eten, drinken, seks. alle andere uh, wensen in deze wereld, uh, rijkdom... Macht. Wetenschap. Alles is... Uh, alleen maar deze wereld. En deze wereld interesseert absoluut niet... wat we leren hier in de Kabbalah. Want Kabbalah... Wij, uh, leert wie? Leert de innerlijke mens... in de mens. Maar wat moeten we doen met die uiterlijke mens? Zie dat? Hoe kan de uiterlijke mens... Weten, weten dat uh, wat wij net hebben geleerd bijvoorbeeld, dat uh, die dus moet zijn kinderen niet lastigvallen met zijn uh, aanzoek, met zijn verzoek aan liefde, met zijn uh, uh, aandachttrekkerij dat die kinderen moeten hem, hem of haar bellen die moeten liefde tonen, want ik heb de alle liefde gegeven aan mijn kinderen ja, die denkt zo'n mens. Ja, en dan is het, uh, waarom zij dat doen niet? Waarom zij geen keer We hebben dat geleerd, nu zie je dat. En geen mens kan het begrijpen hier door zijn uiterlijke mens. Die alleen maar voor zichzelf wil. Dat is zoals elke moeder die ook alleen voor zichzelf doet. Alleen maar instinctief denkt. Alleen maar aan eigen, ze weet niet eens wat het is. Maar zij instinctief doet haar liefde, maar haar liefde, als zij meent dat uh, bijvoorbeeld dat de kinderen moeten terugbetalen aan haar liefde, aandacht aan haar geven, bellen, weet ik veel, al die andere dingen, dan betekent alleen maar, dat betekent dat, die, dat zij weet absoluut niets van liefde, van geven, duidelijk, dat, dat zij dat, dit aspect ziet door haar uiterlijke mens. Alleen maar liefde voor zichzelf. Dus wat zien wij? Wij zien dat geen mens in onze wereld die alleen maar leeft door, door de, deze wensen van deze wereld. Ja, zoals we die, zoals die weten, wat voor wensen zijn een klasse van wensen zijn, diepen wensen in deze wereld. Die is niet in staat om eh, lief te hebben, die ook niet in staat is om eh, zich te corrigeren. Zie je dat? De uiterlijke mens is op zichzelf genomen, is oncorrigerbaar. Niet, niet te corrigeren. Op zichzelf staande. En daarom is er geen reding in deze wereld, betekent als we zeggen geen reding is in deze wereld, betekent geen reding is gegeven aan de uiterlijke mens. Hoe kunnen wij dan in de godsnaam die ook die uiterlijke mens uh, corrigeren, niet corrigeren, maar erbij halen bij wat wij leren? Want leren wat wij leren in de kabalen, leren wij. Um, over de innerlijke mens. Eigenlijk de innerlijke mens. De boodschap wat wij leren in de Kabbalah is de innerlijke mens. De innerlijke mens dat ontvangt. Maar wat moeten wij doen dan met die uiterlijke mens. Die alleen maar, alleen maar voor zichzelf wil. Alleen maar verkrachten. Uh, uh, alles voor zichzelf verkrachten bedoel ik. In elke opzicht. Verkrachten, vermoorden. Uh, Stelen. Ieder doet het. Ieder. Ja, ik bedoel niet. Verkrachten betekent je niet. Hoeft niet dat. Uh, uh, met handen en voeten. Met andere dingen. Men doet het met de hart. Uiteindelijk. Vol haat. Enzovoort. Dus hoe kunnen we het dan. In de reine brengen. Ook deze. deze uiterlijke mens. Hoe kunnen wij. Wij die innerlijke mens is um, helpen the, onze the uiterlijke mens. Er bestaat alleen maar één ding. Steeds let op, telkens in elke toestand, steeds uh, de uiterlijke mens de wil laten doen van. De innerlijke mens. Hoor wat ik zeg. Het is niet dat de innerlijke moet uh, de baas spelen. De innerlijke mens mag wel de baas spelen. Want die, die doet het niet voor zichzelf. Duidelijk. De innerlijke mens uh, wil geven. En daarom als, als men de innerlijke mens laat de wil opleggen aan zijn uiterlijke mens, dan is het een akte van liefde en geef. En dat komt ten goede aan de uiterlijke mens. Uiteindelijk hoe, hoe dat is, dat is allemaal, de, de, in elke toestand moeten we dus overwicht hebben van onze innerlijke mens boven onze uiterlijke niet laten jezelf verleden door je uiterlijke mens. De uiterlijke mens weet geen raad. Let op. Die is geconditioneerd alleen. Die weet natuurlijk bijvoorbeeld dat hij dat mag niet doen, dit mag niet doen. Als je straat over, over, oversteekt, dan moet je naar rechts kijken, dan moet je naar links kijken, dan moet je dit, dan moet je op. voorzichtig zijn. Als je een vuurtje doet, vuur doet, eh, dan moet je dan voorzichtig met je uh, handen, met je vingers, dat zijn allemaal andere dingen. Uh, waarmee dus de, de mens geconditioneerd wordt. Maar dat is een uiterlijke mens. Maar eigenlijk is er geen correctie, we hebben dat geleerd. Er is geen correctie aan de uiterlijke mens. Op zichzelf karakter kan men niet corrigeren. Als iemand bijvoorbeeld wispelturig van aard is, kan die zichzelf niet corrigeren. Zo hoeft ook niet. Want dat is licht aan zijn vier. Uh, de instelling de samenstelling van zijn vier elementen. En iemand die melancholisch is, traag, die moet ook traag blijven, die blijft al zijn leven zo. De enige correctie die we kunnen brengen, oftewel, de het enige goede, de enige goede zaak wat we kunnen doen ten aanzien, ten aanzien van onze uiterlijke mensen. Uiterlijke, uiterlijke mensen is wie? De wens, om te ge de, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Is... De enige, het enige goed wat wij kunnen doen aan onze uiterlijke mens, de reding eigenlijk, komt erop neer dat, we, dat de innerlijke mens steeds in, in de mens zelf eh, toeneemt. Ja, de omvang van de innerlijke mens moet de, uh, steeds toenemen in de mens waardoor de, in, de uiterlijke mens, uh, waarbij dus de uiterlijke mens de wil van het, de innerlijke mens gaat vervullen voor zijn eigen best. Let op, er is bijzonder belangrijk wat we leren, wat, wat er nu uitgekomen was. Natuurlijk zit het ook verweven in alle andere principes die we zoals we hebben. Die uh, veel eerder geleerd en, en de basiscursus enzovoort. Maar het is een van een andere perspectief en dan kan het ook zeer goed helpen ons. En, uh, maar oké, okay, want je kan zeggen, uh, weer hetzelfde: als ik iets vertel, dan moet ik altijd, uh, dat ik, ik vertel nooit een mening of zo, maar altijd geef ik iets wat onderbouwd is, wat van onder, kan je dat zien in de letters, ja of niet? Maar dan je kan je zeggen, ja, het is goed, een uh, mooi verhaal, maar het is wel net een moraal, iemand kan zeggen, nee, zoals so altijd, zoals so uh, wat ik, wat ik uh, kreeg van onthul, in de uh, onthullingen, natuurlijk dat onderaan, onder die, onder die stellingen, als het ware, is, onder die, uh, wat ik, wat, oh, in, dit verhaal, for, in dit verhaal, bijvoorbeeld, wat ik nu in het geval wat ik nu vertel dat de innerlijke mens moet opleggen, laten doen de wil uh, zijn wil aan de uiterlijke mens. Natuurlijk kan je dat terugvinden in de kabbala, ja, in de letters. Alles kan je terugvinden de, in, uh, terugvinden de, de, de wetmatigheden van het uh, besturingssysteem van het heelal kan je terugvinden in die letters, uh, ook in de Torah. Ik nou in de Torah leren we van um, Esau en Jacob. Ja? Esau, we zeggen Esau, maar normaal is het Esav. Esav, en niet Esau, zoals men dat vertaalt. Esav en Jacob. ja, dat zijn. Goed opletten wat ik, wat ik probeer te zeggen. Dat zijn. In één mens hebben we Esav en Jacob. De uiterlijke mens heet Esau. En de innerlijke mens heet Jakob of Israël. Ja of niet? De uiterlijke, opletten wat ik nu zeg. De uiterlijke mens zuigt uit de kracht van Esau. Dat is de kracht van de onreine kracht. En terwijl Jakob, Israël. Die zuigt van de reine krachten. Via. De andere kant van Medaille. Via Jeshua. Hoor je wat ik zeg? Dus de innerlijke mens. Israël. Of Jacob wat je zegt. Be be Begint met de letter Jude. Ja of niet? Die zuigt het van de. Via Jeshua. De, via zuigt het van de reine kant van de Hawaia. Terwijl Esau. Terwijl de uiterlijke mens zegt dat zijn, zijn kracht van die van Esau. Maar allemaal mooi gezegd. Maar hoe zien we dat? Nou, alsjeblieft. Neem dan de naam Esau. De naam Esau in Hebreeuwse letters is ein Sin. Sin is net als Shin, ja? Sin is schrijven dan als Shin, als Schien. Alleen maar een puntje staat aan de linkerkant. Want Esaf komt van de linkerkant. Zich aanhecht aan de linkerkant van de. Van de. de, de, de ein, nog een keer. Ein. De letter ein. Sin. En waw. Dat is Esaf. Dat is dan. Daar van die drie letters. zuigt De. In. Aan wordt op uh, zijn kracht. Een mens die. de uiterlijke mens. In mens. En kijk nou naar de naam van. Tessa. Het is, is bijna als. Yeshua. Dezelfde letters. alleen Er ontbreekt alleen maar. Jude. Dus. Jude ontbreekt er. En dan. Yeshua schreven we met. Jude. Zie je dat? En dan Sin, net als sin, En dan wava en dan Aien. Dus wat ontbreekt er aan Esaf? Of wat ontbreekt er aan eh, de uiterlijke mens? Ontbreekt de relatie met eh, de innerlijke mens? En de relatie met de innerlijke mens, met Yisrael die met Jud begint? Met Jacob die met, uh, met Jood begint. Die Jood is uh, eigenlijk de Chochma. En dat is getuigd van het feit dat het een Hawaïa is. De verbinding met Hawaïa, Met die barmhartige Hawaïa. En daardoor, door de verbinding, deze verbinding te maken, verbindt de uiterlijke mens zich uh, uh, met de innerlijke mens. En daarmee met de kracht van Yeshua en via Yeshua met zijn vader eh, Hawaii, En daardoor ontvangt ook de uiterlijke mens zijn eh, redding.